Streisand. barbara streisand heavenly But don't forget that you promised me Mind it can't control you. Huh. It's too close for comfort.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 6.9 ZFN Find one better. Can't you see that love is blind? Around. Still you pretend, try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Julie Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet heeft besloten een missie naar Afghanistan te sturen... om de Afghaanse politie op te leiden en te trainen. Het gaat in totaal om 545 man... Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat het uitgangspunt van de missie is om politie en justitie in Afghanistan te versterken en het functioneren van de rechtsstaat te verbeteren. Het kabinet benadrukt dat de missie niet wordt ingezet voor offensieve militaire activiteiten. Er gaan wel militairen mee. Die worden onder andere ingezet als trainers, ondersteuners, medici en technici. De trainers worden in verschillende plaatsen gelegerd, onder andere in de noordelijke provincie Kunduz. Daar zitten al Duitse militairen.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 Het regen- en smeltwater leidt tot grote wateroverlast in Wallonië. Wegen zijn afgesloten en kelders zijn ondergelopen. In Zuid-Limburg wordt het stijgende waterpeil van de Maas in de gaten gehouden. Boeren in Limburg en in Brabant krijgen het dringende advies om hun vee uit de uiterwaarden van de Maas te halen. Ook Duitsland kampt met wateroverlast.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 Het weer, het is bewolkt en regenachtig. 3 graden in het noorden en 10 in Limburg. Ook morgen regen. De zuidenwind trekt dan flink aan. De maxima liggen dan tussen de 7 en 11 graden.